Gert bij het NOS-journaal. In een voorstad van Barcelona is een man neergeschoten die met een mes een politiebureau was binnengedrongen. De man was volgens de politie van Algerijnse afkomst en zou Allahu akbar hebben geroepen. Het is nog niet duidelijk of de politie de man heeft doodgeschoten. Het Nederlandse spoorwegenet is bijna vol, waarschuwt topman Van Dijk van ProRail. Het personenvervoer en het goederenvervoer blijven groeien.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 Niet wel nieuw hè Albert-Jan, of niet? Voor mij wel. Voor jou wel, ja. Dat ja, is ja. een plaatje van een hele tijd geleden hoor. We gaan terug naar de jaren 80 met Steve Emmerington en Feel So Real. Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag, uur 2 alweer. En we kijken ondertussen ook even naar de beelden op uh, NPO 1. Daar zien we Maarten van der Weijden uh, de Tocht zwemmen, Albert-Jan. Ongelooflijk. Niet normaal hè? Het, is, het lijkt wel alsof er een ijs ligt. Want zoveel publiek is er. Die zijn er altijd met de, Elf, met de Elfstedentocht. Maar dit is deze Elfstedentocht. Het is een monsterklus voor deze zwemmer. Maar uh, elke keer als hij weer een uh, dorp binnenzwemt. Uh, hij wordt ontvangen door duizenden mensen die langs, uh, de, de, ke, langs de vaart zitten. Dan staan en te zwaaien. En elk dorp natuurlijk de burgemeester erbij. En bij elke keer als hij een plaats aandoet... dan krijgt hij weer de tussenstand van de check. En die loopt ook alsmaar op. Maar als hij dit volhoudt, dan finisht hij pas maandag. Hè? Dus, ongelooflijk. Uh, het is niet normaal. Dan gaat hij weer, weer een check, uh, check ophalen. En daarna gaat hij weer door. Ik, het is ongelooflijk. Ik, ik hou me hard vast of hij dat uh, inderdaad allemaal volbrengt. Maar hij is nog... Steeds druk bezig. In ieder geval een hele prestatie. En wat gaan we in uur twee allemaal doen? Nou, uiteraard uh, gaan we uh, de vaste items zoals er zijn. De evenementenagenda om half vier. Nou, ik zou zeggen, houd houdt u pen en papier bij de hand. Want er is natuurlijk van alles te doen uh, in en rondom Zandvoort. Wat dacht u van de zomermarkt op de boulevard? En wat dacht u van het palingroken bij Bluis vandaag? En natuurlijk uh, op het circuit Zandvoort de ADAC GT Masters. Daar gaan we rond de klok van kwart voor vier... Weer naar schakelen, want momenteel rijden de Clio's. En uh, is, uh, is uh, de heer Blekebolen senior bezig met zijn duizendste race. En dat zal natuurlijk vanavond uitvoerig gevierd gaan worden. Maar ja, hij moet morgen wel weer aan de bak, want morgen moet hij wederom uh, aan de start verschijnen. Een overvol programma en prachtige racegeweld op het circuit Zandvoort. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. En uh, Maarten van der Weijden is bij Sloten... en heeft uh, de cheque uh, overhandig gekregen van een kleine 170.000 euro. Dus dat gaat helemaal goed. En uiteraard houden we dat ook uh, in de gaten. De komende twee uur bij Zandvoort op zaterdag. En we hebben lekkere muziek. Wat dacht je van deze Omi en de cheerleader? And for TV, shine. My one solution is my queen, 'cause she stays strong. Yeah, yeah, she is the lekker meeswingen op de zaterdagmiddag van uh, CFM, met deze van Omi Jorde de cheerleader en hier is Bow, wow, wow. dat we vorige week op zoek waren naar die uh, single van Johnny Kita Watson. Ja. Bow wow. En toen kwam ik in één keer, ja, die kwamen we dan weer niet tegen, maar wel Bow Wow Wow. En dat is weer een groepsnaam. En die hebben uh, inderdaad een hele tijd geleden hebben ze een hit gehad uh, met deze single, you heard, uh, Do You Wanna Help Me. Inmiddels uh, kwart over drie. Nou, we weten dat er een uh, witte vlag bovenin uh, de watertoren hangt wat dat precies betekent, dat weten we dan weer niet. Maar mochten we daarachter komen, dan laten we dat uiteraard via de radio weten. Maar je hebt meer Watertorennieuws. Betrokkenen Watertorenplein maakten zich bekend. De politieke rel van vorige week ging grotendeels om een niet gemelde donatie in de partijkas van de oudere partij Zandvoort. Het zou mogelijk om belangenverstrengeling gaan omdat de donatie gedaan werd door een direct betrokkenen in het project Watertorenplein. De naam van deze persoon werd om privacyredenen niet genoemd... maar in de Zandvoortse korant maakte hij zich bekend en geeft hij uitleg. Het gaat namelijk om Dirk Berkhout, de opdrachtgever van Team Bad Zandvoort... waar AG Architecten een ontwerp voor heeft gemaakt. Berkhout, geboren Zandvoorter, wilde in eerste instantie de watertoren kopen... om, eh, om de toren op te knappen en er zelf te kunnen gaan wonen. Hij huurde AG Architecten in om een ontwerp te maken. Gaandeweg bleek dat de gemeente de Watertoren wilde betrekken... bij de ontwikkeling van het plein ernaast... met als gevolg dat Bad Zandvoort een van de drie partijen werd... die streden om de opdracht. legt legde een paginagrote advertorial in de krant... uit hoe de vork in de steel zit. Zijn lidmaatschap van oudere partij Zandvoort... en zijn donatie voor de verkiezingscampagne van die partij... hebben volgens hem niets te maken met het Watertorenproject... Een en ander vond plaats eind 2017 en begin 2018... ruim nadat de gemeenteraad voor het ontwerp van springtij-architecten had gekozen. Waarvan akte. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan. Uh, ik ben benieuwd waar die, uh, dat bedrag naartoe gaat trouwens. In ieder geval een, een goed doel uh, hier in Zalvoort. Uh, kan daarvan gaan profiteren. Laat ga je vanavond ook weer horen tussen 7 en 9 in de Eurobreakdown. Dat was Calvin uh, Harris en Dua Lipa en One Kiss. We gaan eens even aan Car doen. This is a This is a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 Love! Wat een geweldige uitvoering van de Carwars. Ja, Missy Elliott en Christina Aguilera. Een beetje van alweer een aantal jaren geleden. Ja, het is vier, zes minuten voor half vier geworden. We hebben nog een berichtje voor je. En dan gaan we zo dadelijk weer over naar de evenementenagenda. En de andere items, Albertjan. Ja, voor diegenen onder u die vanmorgen naar Goedemorgen Zandvoort uh, hebben geluisterd, konden het goede bericht al uh, uh, kenbaar maken. Want de kringloopwinkel blijft gewoon open. Vorige week meldde de Zandvoortse krant dat Woonstichting De Kei gaat terugtreden uit Zandvoort. Daarbij werd gemeld dat Kringloopwinkel het pakhuis... in de voormalige Corodex per 1 september leeg opgeleverd moet worden. Eigenaresse Annette Bogert meldt echter dat zij nog niets gehoord heeft... en dat ze gewoon open blijft. Ik heb pas dinsdag contact gehad met Jeroen Raus, de regiomanager van De Kei. Vier dagen nadat dit nieuws bekend werd, werd gemaakt... via de website van de krant. Een beetje laat dus. Ik wist niet, hier niets van. Ik heb begin dit jaar... Een nieuw contract van de kei gekregen waarin letterlijk staat dat ik eruit moet op het moment dat de sloopvergunning is afgegeven. En dat is nog lang niet het geval. Op deze manier wordt mijn bedrijf kapot gemaakt. Ik wil benadrukken dat we nog gewoon steeds open zijn, benadrukt uh, mevrouw Bogert. Bogert heeft van de gemeente ook nog niets gehoord. Ik wil dolgraag met de gemeente samenwerken. Er is hier een heel sociaal gebeuren ontstaan dat niet meer weg kan en mag uit Zandvoort. We blijven normaal op donderdag, vrijdag en zaterdag op de gebruikelijke uren geopend. En we nemen nog steeds goederen in. Al dus mevrouw Bogert. Nou, dat is goed nieuws. Minder goed nieuws is afgelopen donderdag, want uh, toen overleed zij de Queen of Soul. En we hebben het over uh, Rita Franklin. Ze werd uh, 76 jaar. Nou, een uh, aantal jaren geleden, volgens mij in 2015, heeft ze een, uh, heeft ze een nummer van, uh, van Carol King uh, gezongen. Klopt, en dat was tijdens een uh, avond. Uh, dus waren ze waren uitgenodigd door uh, de toenmalige president Obama. Uh, de, de Lionel Richie was daar, uh, Stevie Wonder was daar, maar ook Rita Franklin. En uh, zij zong het nummer van Carol King. Carol King, you make me feel like a natural woman. Ja, dat is weer zo'n uh, kippenvel momentje. Hè. Als je dat uh, ziet, moet je gewoon eens een keertje opzoeken. Uh, dit nummer op uh, YouTube en de videoclip uh, bekijken. De oude single van uh, Carole King gezongen in 2015 door Rita Franklin. En You Make Me Feel. En dan uh, vooral ook die reactie van uh, Carole King erbij. Die gaat helemaal uit het dak. Sinds afgelopen donderdag, uh, Arita Franklin, daar hebben we het dan over. Helaas overleden op 76-jarige leeftijd. En dit was eigenlijk de plaat van haar. Hier is Respect. Kens de single van Rita Franklin, dat was Respect. Het is één minuut overal vier, we gaan de evenementen met je doornemen. Nou, allereerst natuurlijk, uh, vanmiddag hadden we nog de zomermarkt. Er wordt paling gerookt bij Café Bluis, dus als u van een, een, een palingje houdt... en een lekker drankje erbij, bent u van harte welkom bij Café Bluis. Verder natuurlijk, zoals gezegd, gisteren is het al begonnen... en het duurt nog tot en met morgen de ADAC GT Masters. Een spectaculair autosportweekend met volop autosport... Geniet bijvoorbeeld van een groot startveld vol stoere GT3 supercars van de ADAC GT Masters. En het speelt zich allemaal af op het circuit Zandvoort. Morgen, Vandaag tot, uh, nog tot uh, half zes en morgenochtend om negen uur beginnen ze weer. En het loopt door tot uh, ruim half uh, vier. De ADAC GT Masters. Eigenlijk een must voor iedere race liefhebber. Nou, en uh, nog dit weekend bent u van harte welkom bij het Zandvoorts Museum... want dat staat er nog volledig in de tentoonstelling van de Art with Pride. En vanaf volgende week uh, vrijdag zal uh, van Zandvoort Le Mans het thema zijn van het museum. Goed, gaan we naar uh, de 24e augustus... want dan is het de tijd voor de Ibiza Zomermarkt... en dat is de, de laatste dit jaar. Ze komen dit jaar weer terug, de Ibiza-markten... en het zijn geïnspireerd op het eiland Ibiza... Door het organiseren van de Ibiza-markt op het Badhuisplein... op de vrijdagmiddag brengen hip en happy events... het Ibiza-gevoel naar Zandvoort. Op de Ibiza-markt kun je terecht voor exclusief aanbod van producten... wat gerelateerd zijn aan de Ibiza, zoals Lifestyle, Fashion, Jewels, Beauty... maar ook voor een lekker hapje en een drankje en heerlijke Ibiza-sounds. Dat allemaal op 24 augustus weer van 12 tot 6 uur. Dan op 25 en 26 augustus worden de... Uh, Liefhebbers van Italië weer verzocht naar het circuit Zandvoort te gaan. Want dan is het weer tijd voor het weekend Spectacolo Sportivo Alfa Romeo. Liefhebbers van het merk Alfa Romeo kunnen volop genieten van een grote diversiteit aan bijzondere Alfa Romeo auto's. Ook het speciale jubileum van de Scarp krijgt volop aandacht. Meer informatie kunt u uiteraard voor dit weekend en overal andere evenementen van het circuit verwijs ik u naar de website www.circuitparkzandvoort.nl .circuitpark, 25 en 26 augustus het, it, is het een en al Italië op het circuit... tijdens de Spectacolo Sportivo Alfa Romeo. En als u dan op de zaterdagavond gezellig uit wil, dat kan ook. Op 25 augustus is het weer tijd voor Let's Party Disco and Dance Classics Strandfeest. En de DJ's draaien een zomerse mix, mix van Disco and Dance class, Classics. En het feest begint om half acht en het duurt tot 10 voor 12. En uh, dat is uh, allemaal uh, de locatie. To be is de haven van Zandvoort. De entree bedraagt 11 euro. Meer informatie over dit evenement. En over alle andere evenementen van uh, de haven van Zandvoort. Kijk dan even op de website www.dehavenvanzandvoort.nl En op 26 augustus, op die zondag, gaan we vanaf 10 uur tot 5 uur weer los. Met een traditionele zomermarkt. Meer dan 300 krama, eh, kramen en een scala aan straattheater moeten een succes van de voorgaande jaren evenaren. De Zandvoortse jaarmarkten zijn uitgegroeid tot een evenement waar bezoekers en handelaren vanuit heel Nederland speciaal voor naar Zandvoort komen. De omvang van de jaarmarkt is uitgegroeid tot een van de grootste in zijn soort. En het hele centrum van Zandvoort staat eh, die zondag helemaal weer vol met kraampjes in de Zandvoortse kleuren blauw en geel. Dat allemaal op 26 augustus. De zomermarkt, de locatie, het centrum van Zandvoort. Het begint morgens allemaal om 10 uur en duurt tot 5 uur. En dan kijken we toch even vooruit naar een geweldig evenement... op 31 augustus tot en met 2 september... want dan is het weer tijd voor de Historic Grand Prix Zandvoort. De Historic Grand Prix Zandvoort heeft weer een internationaal topprogramma gepresenteerd... met meer dan 80 jaar aan autosporthistorie. In het weekend van 31 augustus 1 en 2 september verandert het quizant voor drie dagen lang in een openluchtmuseum... met unieke raceauto's, spectaculaire races en demonstraties. En als, of dat niet genoeg is... is er op 1 september om 7 uur s'avonds tot half tien... ook weer tijd voor de Historic Grand Prix Parade. En dan uh, de, tijdens uh, deze dagen, tijdens de race de Historic Grand Prix... Uh, zult, kunt u ongetwijfeld de weg van de mooiste bolides voorbij zien rijden. Maar op zaterdag 1 september van 7 uur tot half tien is de parade door het centrum waarbij tal van historische racewagens... een mooie stoet zullen vormen. Het parcours globaal verloopt van het circuit richting van Spijkstraat... Burgemeester Engelbertstraat, Oranje Straat en dan natuurlijk het centrum in. En de Halderstraat wordt voor het andere verkeer afgesloten vanaf 6 uur. Vergeet het niet, de historic Grand Prix parade in ons eigen dorp... op 1 september van 7 uur tot half 10. Tot zover. Dankjewel, Robertsjan. We hebben de zin in uh, die, uh, die uh, parade door het uh, dorp. Toch? Wij houden hem nu op de hoogte. is altijd leuk. Dankj <laughs> dankjewel, Robertsjan. Straks gaan we trouwens weer naar het circuit schakelen naar uh, Willem van Denzen. Dit weekend de ADAC GT Masters. En uh, de race van de Clio Cup uh, op dit moment uh, gaande. En uh, hoe die verlopen is, dat horen we straks van uh, Willem van Denzen. Eerst een heel apart plaatje. À tes barrages de cours après oh yeah, yeah, yeah. Mais ça va pas m'éteindre à rien Mais comment ça demande tu pères Tu croyais quoi Je hey. pense qu plus jamais Je pourrais t'afficher mais c'est pas un délire D'après les rumeurs tu m'as hey. eu dans ton lit Oh, oh ja Y'a pas moyen jaja Je suis pas ta tata ja jeuh Encore ça là baby tu devais ça Oh ja jaja Y'a pas moyen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 C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Tu C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain et tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait, qu fait les choses. Oh ja, oh ja, y'a pas moyen, dadja. Je suis pas ta cata, ja, dja, jo. Encore t'en as bébé, tu détends. Ja ja, oh, ja non. A pas moyen, già, già. Ouais. En quatre, je ja ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja ja En weet je wat nou het leuke is? Wij kunnen met de muziek van CFM gewoon het weer beïnvloeden. Als je dit soort muziek gaat draaien, gaat in één keer de zon weer schijnen in voort. Dat bedoel ik, joh. De Aya, Nakamura en uh, Jet Een hele aparte plaat, maar wel heel erg leuk. Vandaar uh, gedraaid op de zaterdagmiddag over apart gesproken. Wat dacht je van deze? I love your personality But I don't want her love on show Sometimes I think it's insanity Boy, the way you go With all of the girls on the corner Oh baby, you're the latest trick Oh, you seem to have their number Look, they're dancing still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 Which move me I stand and still I know it's only superstition, but baby. aan uh, lekkere, aparte muziek. Dit was uh, de oude single, die herken je natuurlijk wel van uh, Eddie Crane. I Don't to Dance, alleen uh, dan in een hele speciale uitvoering. Dat was Lady Lin. Ja, als je nou een uh, brief uh, wil gaan posten binnenkort uh, in Zandvoort... dan moet je waarschijnlijk iets verder gaan lopen, Albert-Jan. Ja, want het aantal brievenbussen in Zandvoort wordt gehalveerd. In Nederland wordt steeds minder post verstuurd. Voor PostNL is dat de reden om het netwerk van brievenbussen... in Noord-Holland aan te passen. Vanaf zaterdag 8 september zullen in Zandvoort 11 van de IER 21 brievenbussen verdwijnen. Uitgangspunt van PostNL is dat brievenbussen voor iedereen bereikbaar blijven. Ook voor mensen die wat minder goed ter been zijn. Brievenbussen bij zorginstellingen en verlaagde brievenbussen blijven om die reden dan ook staan. Bij het bepalen van de locaties houden ze rekening met de afstandseis voor brievenbussen zoals vastgelegd in de postwet. Wat het voor u kan betekenen, kijk dan even op de... ...website van de Zandvoortse Courant ...of uh, uw uh, postbus... B, uh, ...post... Uh, postbrievenbus, uh, ...wel of niet gaat verdwijnen. Maar het is nogal wat. 11 van, uh, van de 21 brievenbussen dus verdwijnen. Dat is behoorlijk wat. En alleen eigenlijk de brievenbussen bij verzorgingshuizen... ...die blijven over. Ja. Dus nou, die blijven staan en uh, de rest uh, ja, gaat allemaal ja, verdwijnen. Bij de, bij de Bruna blijft ook wel. En uh, op een aantal andere plekken. Maar op een, uh, toch op een tich aantal plekken zal die gaan verdwijnen. Oké, okay, meer informatie op www.brievenbus.nl Geintje, zo dadelijk het uh, nieuws vanaf het uh, circuit Zalvoort... gaan we weer schakelen met uh, Willem van Dezen... onze collega die daar dit weekend aanwezig is. Als een beetje iedereen die achter in de veertig op dit moment is, deze single wel uh, meezingen. Jorden, Denise Williams en Let's Hear It for the Boys. DFM Race Radio, Pit Report. Report. Over Boys gesproken, de Boys zijn uh, flink aan het racen op het circuit Zalfoort. We hebben zojuist uh, de race van De Blake gehad. We hebben het over Michel Blekenmolens, zijn uh, duizendste race. We zijn natuurlijk heel benieuwd hoe dat gegaan uh, is daar uh, op het circuit. Willem? Ja, dat klopt. Uh, de trio-cup. Central Europe, uh, Clio Cup, dat kampioenschap, uh, die al een aantal races gehad We hebben, hebben een kampioenschap uh, stand in. Daarin uh, staat Sebastian al tweede. Vandaag was hij eerste, hij wist de race uh, te winnen. Uh, hij is lange tijd was hij nog in uh, gevecht met uh, de Czech uh, Pekar, die is de leider in het uh, kampioenschap... Uh, Drie ronden voor het eind kregen we een 70-car. Toen was het de enige Duitse deelneemster. Het zijn meerdere Duitse deelnemers. Maar dat was Lisa Broenen. Die er toch wel erg hard af ging onderaan de hund Achteruit de muur raakte. Dat zorgde voor een 70-car. En daarmee kwam het zelf weer helemaal bij elkaar. En het was de teamgenoot van Sebastian Bleekmol... Melvin de Groot die uh, bij de herstad uh, profiteerde en ook nog een plaatje afzikte uh, van de leider in het kampioenschap, de uh, Chess uh, Pictar. De eerste dus uh, Sebastian Bleekmolen, tweede half in weer groot. En derde Thomas Pector, uh, de Tsjech. Zodat uh, Sebastian Bleekmolen weer wat punten ingelopen is uh, in het uh, kampioenschap. Nog uh, wel op een tweede plaats, maar wat dichter bij de eerste plaats. Vader uh, Michel Bleekmolen uh, eindigt uh, uiteindelijk op uh, zevende plaats. En onze uh, plaatsgenoot Dylan Porter, die uh, zocht de tierslag als zestiende. Zijn tientenoot uh, Groeneveld, die eindigt uh, als dertiende in deze race. Oké, okay, helemaal niet verkeerd. Willem, dus een uh, leuke race uh, zojuist gehad. Ja, en altijd leuk om het Wilhelmus uh, uh, te horen op een circuit natuurlijk. En in uh, dit geval was dat voor uh, Sebastian Bleukemolen. Zo daar krijgen we dan de uh, Porsche Carrera Cup. En dat zou toch mooi zijn hoor, als we daar ook het Wilhelmus uh, gaan horen die kans is er uiteraard. Uh, we hebben Jaar van Lagen, daar onze uh, Nederlandse deelnemer. Ook Larry Tenvoorde is Nederlandse deelnemer. Daarin 29 uh, Porsche Carrera's. Uh, je kent ze uh, misschien wel van uh, tv van de Supercup. Die al de rijden in de Grand Prix weekenden. Nou, deze auto's zijn uh, identiek. Er zijn ook een hoop rijders die in de Carrera Cup rijden. Die met de Aardak uh, Circus mee rijdt. En in de Supercup. Eén daarvan is uh, Jaap van Lager. Die rijdt weliswaar pas sinds uh, vier races mee in dit uh, kampioenschap. De eerste vier heeft hij maakte Hij maakt ook geen deel uit uh, van het team waar hij mee in de carrière kunt rijden. Sinds vier races wel. En drie keer het uh, podium mee te halen voor de race van vandaag heeft hij zich als derde gekwalificeerd. Morgen mag hij in die postclub uh, zelfs als eerste vertrekken. Uh, en daar zien we op uh, Paul Beporsche, vinden we de Oostenrijker uh, Thomas uh, Priming. En op uh, de tweede plaats trekt de Luxemburger uh, Perrey en de derde dus uh, Jaap Lade. en uh, Deze Porsche is 29 stuk, ja ze maken eigenlijk nog meer lawaai. Uh, als de uh, Aardak GT Masters dus, uh, die we eerder uh, vandaag hebben gezien. En uh, we gaan zeker genieten van het spektakel. Maar het dadelijk, hier op de street. Oké, okay, een heel spektakel, dus zo dadelijk de race van de Porsche Carrera Cup. Als het goed is, als ik het goed heb, reizen dit weekend twee races. Willem, klopt dat? Ja, dat klopt. Uh, Morgen hebben ze kwalificatie gehad. De snelste ronde die je rijdt, die geldt voor de startopstelling van morgen. Daarin was het een jaar geleden de snelste, dus die start morgen van Paul En zijn tweede, of één na snelste rondetijd van hem, was goed voor een derde startpositie vandaag. Ja, het zijn in ieder geval hele mooie auto's, want ik lees erover dat ze 4 liter aan boord hebben, 6 cilinders en maar liefst 485 pk. Ja, dat klopt kijken we dan ook even naar de rondetijden die ze rijden. Ja, dan uh, zitten we toch uh, onder de 1 minuut 40 uh, wat de snelste auto's rijden. En dat is uh, verrekte snel. Ze zijn iets uh, sneller zelfs als de ADAC GT Masters. Uh, Oké, okay, nou we komen straks uh, voor je terug uh, voor uh, deze race. Uh, die wordt trouwens ook live op televisie uitgezonden met de uh, verslaggeving uh, daarvan. Dus uh, kun je, kan je okay. het ook op tv volgen. Dankjewel Willem. Oké, okay. right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 kitchen floors are wet And taps are still running Dishes are broken How did we get into this mess? Plaatje. deze facet en in de middel. Ja, zo dadelijk dus de Porsche Carrera Cup... ...die van start gaat op circuit Zandvoort. En we zijn nog even aan het uitzoeken op welk kanaal dat uitgezonden wordt... ...mocht je het op tv willen volgen. Zijn we nog niet uit, hoor je in de volgende uur dan wel. Van Zandvoort op zaterdag. Naar het nieuws en weer zijn we er nog één uur lang. Graag tot zo. need a hand to hold tonight. One bright star to remind me. How dear is this life?